Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle treinen rijden weer. Dat laat de NS weten. Samen met ProRail hebben ze hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen na de storm. 200 meldingen hadden we in totaal, maar je ziet nu dat ja, heel veel dingen zijn opgelost. Ja, er zijn een paar hele grote storingen waar echt ook ja, portalen kapot zijn. Op de trajecten Geldermalsen-Tiel, Amersfoort-Apeldoorn en Alkmaar-Hoorn rijden nog geen treinen. Het is nog niet bekend wanneer de problemen voorbij zijn. Ook bij de regionale vervoerders rijdt nog niet alles... Zo kunnen er door stormschade nog geen treinen rijden tussen Maastricht en Sittard. Een man van 41 is overleden na een schietpartij in Amsterdam gisteravond. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Hij is aangehouden als verdachte, zegt de politie. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Op de veerboot bij het Griekse eiland Corfu is een vermiste passagier levend gevonden. Vrijdag brak een brand uit op de boot naar Italië. Er worden nu nog 11 mensen vermist. Het is niet duidelijk of het vuur inmiddels is gedoofd. Voor het eerst in maanden mochten de Eredivisie-stadions gisteravond weer vol zitten. Of het de thuisspelende teams geholpen heeft is de vraag, want maar één van de drie thuisclubs wist te winnen. AZ versloeg Heracles met 2-1. Het was wel een moeilijk potje, zei AZ-doelpuntenmaker Tijani Reinders. Ja, Heracles wat eerst met uh, vijf uh, verdedigers speelde en daarna tijdens de wedstrijd het even veranderde. Alleen waren wij vandaag voorin uh, misschien ietsje slordiger dan normaal en uh, waardoor het wat moeizamer misschien leek. Ajax wist met 1-0 te winnen van Willem II en bij NEC-RKC werd het 1-1. Het weer, het is bewolkt en het gaat vandaag veel regenen. In de middag gaat het stevig waaien en het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen... en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open...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 Monster, how do you like your reds in the morning? I like mine with a kiss. Luisteraars, welkom aan uh, de luidspreker, zal ik maar zeggen. Of uh, tegenwoordig ook aan de laptop. Welkom, uh, fijn dat je er bent. Vandaag is de uitzending samengesteld en gepresenteerd. Ondergetekende Peter den Boer, waar gaan we het over hebben. En wat is, uh, uh, ja, wat is het hoofdthema? Het hoofdthema vandaag is de muziek zoals die... Gemaakt werd en klonken door de radio's van de jaren 50 en 60. En waarom die van toen? Nou, dat is de, in ieder geval de muziek die velen van ons <coughs> is bijgebleven. Eh, ten eerste. Ten tweede was dat de periode dat de grote big bands een beetje op hun retour waren. En dat de kleine combo's in zwang raakte. En uh, die moesten dan... met z'n weinigen van alles doen... om het toch interessant te maken. Dus veel individuele solo's... enzovoort. Maar het was ook de periode... dat uh, de kleine combos begonnen... met een beetje soort gearrangeerde muziek te maken. Dat was nog een overblijfsel... van die big bands. Dus je kreeg tussen aanhalingstekens... wat modernere opvattingen. Ik heb het nu over... Uh, 70 jaar geleden... En eh, daar kwam van alles in voor. Nou, daar is dit programma vandaag mee gelardeerd. En verder heb ik natuurlijk eh, Nederlands jazztalent. En er komt van alles voorbij, en een variatie in solisten. Maar we gaan beginnen met eh, het hoofdthema. Muziek van de kleine combo's. En dan heb ik het over het trio van Oscar Pietersen met Barney Kessel op de gitaar en Ray Brown. Easter Parade Oscar Petersen aan de bas, uh, Ray Brown. En um, ik denk dat in elke uitzending van uh, ZFMDS minimaal Jazz... door alle jaren heen minimaal één plaat voorbij komt... waar uh, Ray Brown op de bas speelt. Want hij is uh, met nog een paar grote jongens... de vaste speler van talloze uh, instrumentalisten over de hele wereld. We gaan nu naar Paul Desmond met zijn altsaks. Paul Desmond die natuurlijk wereldberoemd geworden is... in het uh, combo van uh, Dave Brubeck. En helemaal door zijn compositie Take 5. Uh, die heeft uh, opname gemaakt, ook met eigen groepen. En we gaan weer naar een drumloos kwartet. Paul Desmond met uh, Jim Hall op de gitaar. Gene Wright op de bas en... Good old Connie Kay op het slagwerk I've grown accustomed to her face. Oh. En we gaan naar het noorden van Europa. Denemarken, dat heeft uh, qua jazz wel een uh, bepaalde binding met Nederland. De Denen, die. Uh, ja, om een of andere reden. sluiten die wel aan met uh, onze jazz groove. veel meer dan bijvoorbeeld de Zweden en de Finnen en de Noorden. Maar goed, dit terzijde. Uh, Deense zangeres Josephine Kronholm met, het kwartet, met haar kwartet. gitarist Jacob Fischer. Er is geen slagwerk, maar wel een alstaks van Sigumsfield Eriksson. En we gaan luisteren naar een, een nummer door Deense, deze Deense groep. Wait until full. We gaan het zien. We gaan het horen. Kwartet. Dan is het nu tijd voor weer Nederlands. En uh, het grappige is dat uh, welke stukken ik ook draai hier... net als bij die stukken uh, wat ik eerder zei... waar uh, de bassist uh, altijd maar voor, op voorkwam... hebben we hier, uh, als ik iets draai, heel vaak... Nederlands toptalent dat uh, in de krocht... ...kwam in de loop der jaren of gaat komen. En een van die uh, groepjes die ik nu laat horen is... Uh, ...Marco Kegel en Alex Hagen-kwartet. Marco Kegel op de altsax, Alex Hagen-gitaar... ...Joep Lumij op de bas en Peter Kallenborn op het slagwerk. En ik uh, vind het leuk om te laten horen hoe deze groep... ...van een uitgekoud, simpel tuentje... Simpel nummer als uh, When You're Smiling. Uh, toch iets zeer interessants kan maken. We gaan het horen, u mag het beoordelen.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 niks te veel gezegd... hoe een, een uh, eenvoudig nummer... als Ewen Jusmaning... toch uh, zeer smaakvol... en uh, op interessante wijze... op de plaat kan worden gezet. Marco Kegel... Axel Hagen kwartet. Dan wil ik nu... Uh, een klein eerbetoontje brengen... aan uh, meneer Tony Bennett. Geboren in... Uh, 1926. En... Vorig jaar gestopt met <laughs> optreden en platen maken. Toen was hij 95. Hij is nog steeds uh, uh, een gevierd man, maar hij treedt niet meer op. Hij heeft besloten te stoppen. Uh, een hele grote carrière. Uh, met alle grote jongens gespeeld. En uh, eigenlijk nog de laatste grote crooner uit het grote gouden tijdperk. Met onder meer Frank Sinatra en Dean Martin... En een vooraanstaand vertolker van het Great American Songbook. Sinatra en Bennett waren destijds ook uh, wederzijdse bewonderaars. Waarvan uh, Sinatra ooit in een groot interview zei: Tony Bennett is de best singer in the business. Ja, zijn uh, bekendste nummer en, en qua vertolking is I Left My Heart in San Francisco. Hij heeft. Uh, 18 Grammy Awards, nou hele, uh, hele kastvol met allemaal prachtige dingen gedaan. Uh, in Europa gespeeld na de oorlog, uh, de, uh, nou uiteindelijk uh, van alles er nog wat gedaan en groot geworden in de muziek. De laatste jaren heeft hij, uh, na een soort periode dat hij een beetje uit de gratie raakte, heeft hij toch weer uh, veel aandacht gekregen door. Heel slim met jong talent van alles op te nemen. Waaronder de beroemde stukken met Amy Winehouse. Uh, ik ga twee stukken laten horen. Eén stuk uh, waar hij alleen met piano te horen is. Uh, het is nog maar een jaar of acht geleden opgenomen. En uh, ja, dan hoor je dus een breekbare, broze man. Maar wel, er zit wel. Uh, een fantastische, in die stem zitten wel een fantastische geschiedenis. En daarna nog met het trio. We gaan eerst luisteren naar Tony Bennett, Make Believe. We could make believe I love you only make believe That you loved me Of uh, this fine peace of mind In pretending Couldn't you Couldn't I Couldn't we Make believe Make believe Our lips are blending in a phantom kiss, or two or three, might as well make believe I love you. lips are blending in a phantom kiss or two or three Tony Bennett, We Could Make Believe. Opgenomen in 2015, 74, 89 was hij toen. Uh, ik blijf het zeggen, muziek kent geen leeftijdsgrens. Als je uh, hart het meegeeft, als je lichaam het aan kan, dan uh, is daar geen pensioendatum, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat is bij veel beroepen zo. En... Uh, om mij heen zie ik ook diverse muzici op leeftijd eind 80, tegen de 90 die nog fantastisch spelen. Niet waar grey, zal ik dan maar zeggen. Ik ga nu laten horen Tony Bennett nog een keer, maar dan met een trio Dearly Beloved. I want to be one but me i am in love with a lady who likes me the way i am i have my faults she likes my faults i'm not very bright she's not very bright she thinks i'm grand that's grand for me she may be wrong but if we get along what do we care say we walking on the shore swimming in the sea when i am with her i'm glad the boy who's with her is nobody else but me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 Tony Bennett gaan we weer naar het hoofdthema van vandaag. De kleine combo's uit de jaren 50-60. Ik ga draaien Coleman Hawkins op zijn tenorsaxofoon, Gigi Johnson op de trombone. Idris Sullivan trompet. Hank Jones piano. Ja, ze zijn allemaal grote jongens. Barry Gilbreth gitaar. Oscar Pettiford bas en de good old Joe Jones op slagwerk. En zoals ik al eerder zei, in die jaren begonnen de kleine combo's een beetje gearrangeerd te spelen. En luister maar naar het volgende stuk. Sanxicity. Look for Man Hawkins met zijn uh, combo. Dan ga ik nu naar een dame. Een grande dame uit de Nederlandse Jazz. Greetje Kouveld. Die uh, vorig jaar uh, een punt zette achter haar carrière. Midden in de coronatijd. Was toch geen optreden meer, al heel lang niet. En uh, ze was er helemaal klaar mee, maar wel tevreden. En woont nu in het Rosa Spierhuis. Te midden van allemaal andere uitvoerende en scheppende kunstenaars. Inmiddels uh, bijna 83. Bekend geworden in Duitsland. Heeft daar heel veel met big bands opgetreden. Natuurlijk ook in Nederland. Van alles en nog wat. En ook bekend geworden omdat ze vanaf 1986 met een trio ging werken. Heel klein uh, en breekbaar trio. Peter Niewerf op de gitaar. Ruud Brink. Op de Tenoorzaaks na dienst overlijden, is, uh, is uh, gaan werken met Jan Menu. Uh, is docent geworden aan Conservatoria en kijkt terug op een prachtige carrière. Ik ga laten horen: Geertje Kouwveld met het uh, nummer Glow Warm. Glow for the female of the species. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brighten. Light up your little old bug of lighten. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glow glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Though every night it call for weevil Illuminate young woods primeval See how the shadows deep and darken You and your chick should get to sparkin I got a man that I love so Glow, little glow, little glow Kouveld, onmiskenbaar, prachtige stem. Uh, nu we het toch over Nederlands talent hebben, de wekelijkse, de maandelijkse, de periodieke, tegenwoordig, concerten in de krochtjes en de gaan eindelijk weer een heraanvang nemen. Uh, op 13-3 hebben we Rebecca Lobry, op 3 april Korbakker uh, met V. Klaassen en 10 april Michel Varenkamp. Uh, die ik later in dit programma ook nog ga laten horen. Fijn dat het weer kan. Er zijn uh, uh, allemaal strubbelingen geweest vanwege corona. Gelukkig gaat het nu weer aanvang nemen. Uh, om de boel een beetje uh, in te halen. Gaan er uh, de komende maanden twee concerten per maand plaatsvinden. Om uh, iedereen toch aan zijn trek te laten komen. En om de uitgestelde concerten toch te kunnen laten plaatsvinden. in de Krocht gaat dus weer beginnen. Kijk op de website en bestel kaarten... want links en rechts voor diverse concerten zijn er nog kaarten. Ik ga dat straks nog meer vertellen. We gaan nu naar Duke Jordan Trio Confirmation. En met het uh, orkest van uh, Duke Jordan... Uh, zijn we alweer gekomen aan het einde van het eerste uur. Uh, op de achtergrond uh, hoor je hem nog een keer met Just One of Those Things. En uh, ja, we gaan uh, hierna naar het nieuws... en de reclameboodschappen naar nog een uur ZFM Jazz. Op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dus tot uh, na... Elven en dan tot twaalf uur nog heerlijke jazz. Tot zometeen.